Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. In meerdere Duitse steden zijn gisteravond honderden tegenstanders van de AFD... de straat opgegaan om te protesteren tegen het succes van de rechtspopulistische partijen... bij de Bondsdagverkiezingen. De AFD is nu met bijna 13% van de stemmen de derde partij van het land geworden. De CDU-CSU van Bondskanselier Merkel is de winnaar van de verkiezingen... maar behalen met 33% wel het slechtste resultaat sinds 1949... Jongeren in de Haagse Schilderswijk wantrouwen de politie nog steeds. De verhoudingen zijn wel iets verbeterd, maar de problemen zijn nog lang niet opgelost, staat in een onderzoek van de Haagse Hogeschool. Volgens de jongeren maken agenten zich schuldig aan discriminatie, etnisch profileren en luisteren ze niet. Twee jaar geleden liep het in de Schilderswijk uit de hand na het overlijden van de Arobaan Mitch Henriques. Hij overleed na een nekklem van politieagenten. De Amerikaanse regering heeft een nieuw inreisverbod aangekondigd voor mensen uit landen die volgens de VS niet genoeg meewerken aan de internationale veiligheid. Nieuw op de lijst zijn Venezuela, Noord-Korea en Tjaad. Verder gelden de inreisbeperkingen nog altijd voor mensen uit Iran, Libië, Syrië, Jemen en Somalië. Soudaan is van de lijst gehaald. De nieuwe maatregel gaat volgende maand in. Voetbalinternationals uit Britse landen mogen nu toch een afbeelding van een klaproos dragen op hun kleding. Veel Britten dragen rond 11 november een klaproos, een poppy, om de slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog te herdenken. Dat deden ook de voetballers van Engeland en Schotland vorig jaar, maar dat leverde ze een boete op van de FIFA. De Wereldvoetbalbond heeft nu nieuwe richtlijnen opgesteld. Die houden in dat symbolen toch mogen als ze geen relatie hebben tot een politieke partij of regering en als de tegenstander ermee akkoord gaat. Het weer een afwisseling van wolken en zon vandaag, met vooral in de oostelijke helft kans op wat buien. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen iets minder kans op regen en iets warmer. Woensdag blijft het droog. Dit was het ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vertraging op de A4, vooral richting Amsterdam. Een kwartier tussen Ippenburg en Zoeterwoude, door dat ongeluk keerde vanochtend. En op de A12 Den Haag-Utrecht, 20 minuten tussen Zoeterwoude, of Zoetermeer moet ik zeggen, en Gouda. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Op de A12 richting Den Haag staat tussen Gouda en Zevenhuizen 5 kilometer. De linkerrijstok is dicht door een zwaan op de weg. 20 minuten kost je dat. En ook 20 minuten vertraging op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel.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 Het is altijd gezellig op de zaterdagmiddag bij CWM. En we begonnen zojuist tussen 1 en 2 met Mario Zandvoort. Zandvoort uit Zandvoort. Dankjewel Mario, voor 1 uur lang gezelligheid op de Zandvoorts Radio. Nou, dit was de eerste na het nieuws en weer van 2 uur. Je de Colonel Abrams en Trapped uit de jaren 80. Lex, goedemiddag. Ja. Ja, het, ja hij is, er weer. Weer man is er weer. Hij is er weer.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 wat heb jij gedaan vanmorgen? Uh, heel, vroeg, vroeg, <laughs> heel vroeg naar de studio ja. heel, heel vroeg naar de studio. Nee, de buren zijn allemaal op uh, vakantie. Dus, oh, uh, ja. Maar ja, nou mag jij. Jij, jij mag na. Nou, jij bent nu op vakantie, toch? Bijna. Bijna. goed.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 Uh, om 4 uur, weet je wie er van 4 uur langskomen? De uh, Beach Boys. je dat Ja, de Beach Boys. Want onder die naam uh, gaan uh, een tweetal zandvoorters, te weten, Jurian van der Preit en Mark Heemskerk meedoen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 Down for a thug, yeah strip it down. Word around tell she got the buzz, yeah mm -hmm. Five shots in, she in love now shots. I promise when we pull up, shut the club down mm -hmm. I took her from a man, don't nobody know mm -hmm. If you about the seal, better drive slow mm -hmm. She know how that make me feel when my eyes closed mm -hmm. Anything goes down with the honcho You know I love it when the music's loud But come on, strip that down for me, baby Now there's a lot of people in the crowd But only you can dance with me So put your hands on my body hij eh, blijft goed, hij deed single van Lion Pain, you're the strip strip that down. Yeah, de notering yeah, yeah, uit heel veel lijsten van uh, dit moment. Yeah, en ook in onze uh, eigen yeah, Europese yeah, yeah, yeah. lijst. De Euro Breakdown, staat hij genoteerd. En wil je de 40 beste hits yeah, yeah, yeah, yeah. van Europa horen? Nou, ook vanavond de je ze weer uit bij CFM tussen yeah, yeah, yeah, yeah. 7 en 9.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 Helemaal niks te maken met onze weerman Lex van den Horen de Nee, nee, nee, nee, nee Je hoorde de seksbamp, de single van uh, Tom Jones Ja, straks uh, om half drie gaan we hem horen Lex van den Horen met het Heerbericht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 Get out Boys, but he keeps calling me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 So was I. daarin ook over de zomerson. Nou, zouden we die de komende dagen gaan krijgen? de dat Nou, dat kunnen we maar aan één uh, uh, beste meneer uh, vragen. Zijn naam is uh, Lex van den Hoorn. Goedemiddag, Lex. Goedemiddag, uh, Lex. Ho -ho Hoor je een uh? Nou, uh, even een andere de microfoon, denk ik. Hm. Ja. Nee. Nee. Oh. Nou, maar dan kan jij niks zeggen? Ja, nee, ja, lekker rustig. Goedemiddag Lex. <laughs> ja. Ja, de microfoon doet het niet. Dus, uh, maar bij hey. deze, deze wel. Dus dat gaat helemaal goed. Wat waar je weet erom. Ja, nou ja, hoe het weer gaat worden de komende dagen, oh, Lex. Ja, ja. Wat we hebben nu een lekker zonnetje in ja, Stadvoort ja, op dit ja. moment. Ja. ja, er zijn wat lichte uh, stapelwolletjes, maar dat stelt uh, heel weinig voor.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 Dat komt uit het noorden, komt dat uh, aanzwiepen. Dus dan moeten we even uh, opletten op dat, uh, dat, uh, dat we daar rekening mee houden. Maandagmiddag kan er wat bewolking binnenkomen. is morgen wat mist. Maar er zijn wel wat perioden met zon. Er staat weinig wind. En de maximumtemperatuur temperatuur die gaat dan een graadje naar beneden, naar de 19 graden. Dan gaan we naar de dinsdag. Ja, ik ben benieuwd. Periode met zon.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 Zo gaat het. Lex van der roren, hoorde je juist met een weerbericht. www.meteopagina.nl als je het weer wil nalezen. En dan blijf je op de hoogte van het laatste weer uit Stamford en de regio.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 Uh, door de zwart bekendgemaakt. Dus de spanning stijgt. Ik zeg, zegt het Voorts. Het uh, Stads- en Dorpsomroepersconcours. Momenteel in volle gang in het centrum van Sofort. Dat allemaal daar uh, bij, uh, ja, uh, oh, ja, Hoe heet het ook weer? Waar het is? Wat? M waar is het ook weer? Het nou, Ratersplein. Ja, precies.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 Zullen we zeggen, na de holiday? Hier is MC Mikey G en DJ Sven. Celebrate several weeks, Mikey G and Sven. We took the holiday with all of friends. It was a time to relax and let you wear it behind. Except in several weeks, something crossed my mind. It was the side of the time we never forget. One morning, our parents kicked us out of a bed. We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 On your radio, also rocking to the rhythm is very Area. And you don't body rock. You won't body rock. Yo, spel name right on Michael G. Jij bent wel goed, hè Albertje? Jij bent echt goed. Dat zou mee doen bij deze plaats. MC Mikey G en DJ Sven Hordier. En de holiday rap. Ja, die vond ik wel leuk, hè. En dan komen we de lekker richting Turkije. Dankjewel, Lex, voor het weer, weer, weer, weer. Ja. En tot de volgende keer, maar weer. Ja, hmm. we moeten afscheid nemen van, uh, van Lex. Ja, die Prettige gaat de kerst goed. Die, ja, you. die gaat, uh, gaat de winter uh, slapen in. Ja. Juist. Heerlijk slapen. Oegelaten. Huh? Oegelaten. Oh ja, ja, ja, ja, heel versterkt.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 De biertaps zijn vanaf half zeven vanavond geopend. De lange tafels staan klaar. En de organisatie is alles aangelegen om een fantastisch oktoberfest neer te zetten. Natuurlijk zijn ze ook graag, zien ze ook graag dat iedereen in gepaste kleding komt. Zoals dirndel en lederhozen. En mocht het overhoop iets minder warm zijn, breng dan, dan een jacks ongetwijfeld uitkomst. Nou, kijk eens naar buiten, Albert-Jan. Dus, ja, dat is niet nodig. prachtig weer. Echt prachtig weer. Dus vanavond vanaf half zeven dan zijn de taps open voor het eh, alweer het laatste muziekfestival. Het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 dat kan je 24 uur per dag doen, al is er in de nacht uh, ja, niet zoveel veel te zien. Is het is een beetje donker in de ja, maar goed. www.zfm-live.nl En hier de Sister Slechts en we are family. Het blijft altijd een uh, feestje met de muziek van deze dames van uh, Sister Sleks. Yo, We Are Family. Alweer het een en laatste plaatje in uh, uur 2 van uh, Stamford op zaterdag. We staan meteen naar het nieuws en uh, weer zijn we weer bij je terug. Uur 1 trouwens natuurlijk hè. Pass me a drink to the left. Yeah, Said her name was Delilah. And I'm like you should come my See